The reasons he should go. And he said things he hadn't said before. And he was so, so mad. And I don't think he's going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 Ze wonnen in de finale met 21-17 en 21-16 van de Oostenrijkers Gorsch en Horst. Die in de halve finale nog de wereldkampioen hadden verslagen. Vorig jaar waren nu en door een schuil ook al Europees kampioen beachvolleybal. Het weer, het blijft nog lang warm in het zuiden kans op een bui. Komende nacht wordt het mistig. Morgen na de mist geregeld zon en een kleine kans op een bui. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Look in his eye That makes me feel Nice. He's is? here.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 Van Zon, Zee, Zandvoort en Zelits.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 Is erom een klavertje vier Dagen als deze schaars Dus klagen we niet, niet hier Allemaal me goed, zoeken naar vertier Moven we naar een plekje in de vaste kroeg van mijn vier ken de haar via via, Zij we via ook okay. Ik had zoiets van, we zien we hoe het loopt naar wat ik wil, ja hm. Laatste rond, tijd om te vertrekken Stuurde op weg naar huis, nog een berichtje Slaap Sla lekker Slaap lekker ding, want jij is lastig Nog meer jij is fantastisch, toch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 Is fantastisch toch en Nog meer jij is fantastisch toch Een hete zomer met ZFM Zon, zee, zandvoort en zomerhits